Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf half augustus zijn kleine eendaagse festivals weer toegestaan. Dat heeft het kabinet besloten. Er zijn wel allemaal regels, zegt premier Rutte. Voor zo'n uh, ongeplaceerd eendaagse evenement geldt een maximum van 750 deelnemers. Dan geldt dat... Uh, de. Een plek waar het plaatsvindt open lucht is of een tent die helemaal open is. Dus van vier kanten moet de lucht naar binnen kunnen. Dus alleen maar een soort dekcel tegen de regen. Dat mag wel, maar geen tent die aan één kant gesloten is. Dus de tent moet helemaal open zijn of open lucht. Bezoekers moeten ook volledig gevaccineerd zijn, hersteld zijn van corona of een negatief testbewijs op zak hebben. Het kabinet roept mensen ook op om vijf dagen na afloop een zelftest te doen. Vorige week besloot het kabinet dat meerdaagse festivals zoals Lowlands en Down the Rabbit Hole tot september niet door kunnen gaan. Schoonmaakwerk in veel vakantieparken gaat niet volgens de regels. Schoonmakers maken te lange dagen, krijgen te weinig betaald en gebruiken de legitimatie van andere mensen. Vijf parken werden gecontroleerd, bij twee waren mensen aan het poetsen zonder werkvergunning of terwijl ze al een uitkering kregen. En geen finale plaats voor Daphne Schippers op haar onderdeel, de 200 meter. Ze is wereldkampioen op die afstand, maar kwam in de halve finale op de Olympische Spelen als zesde over de streep. Het is wel goed nieuws op de 400 meter bij de mannen. Lee Marvin Bonifacia heeft zich geplaatst voor de Olympische finale en daar was hij wel blij mee. Yes! Woe! Hoe is dat? Oh man, dat is een droom man. Een droom, droom. En hoe lang heb je die droom al, Lee Marvin? Oh man, vanaf 2000. Ik weet niet, Deze is een 10. Oh man, ik, kan, ik, weet, ik heb geen woordjes man. Hey, maar dan kun je eens uitleggen wat je zegt ja, dat je die droom al 11 jaar hebt. Hoe hard heb je ervoor gewerkt om man, dit te bereiken? Man, ik heb er heel, heel hard voor gewerkt. Ik heb dit jaar alles op alles gezet. Laurent en Bram, hey, dankjewel. I love you guys. Ik love papa Papendaar, Ik love Nederland. Hey, dit is mama. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar ik ben blij man. <laughs>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 Welcome to Welcome the, to the best, best show on the radio. It doesn't matter if you love him or Capital H I M -A M -A M -A -M, -A -M, -A M Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.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 Be a queen, whether you're broke or evergreen, your black, white, big show, like a sand, your Lebanese, your Orient. Whether like disabilities left you outcast, will leader tease. Rejoice and love yourself today, because baby, you were born this way. And welkom bij je tweede uur Rainbow Radio Zandvoort. En eh uh, wel de speciale Pride Editie. En uh, happy birthday to you, Happy ah, ja. birthday to you, dear. Ja, en Cor, he, Cor, Cor Draaier, onze technicus, onze steunen toeverlaat de branding. En uh, Jelmer, die natuurlijk zo direct ook aanschuift met zijn uh, special report uh, Jelmers journaal in kleur. Um, we hebben het eerste uur erop zitten en uh, een uh, prachtig interessant uur met, uh, met uh, ja, uh, hele interessante gasten. De, de, de, dat is heel de erg. Van, uh, ja, dat is van echt cool. ja, Met een aantal jongeren erbij die geïnterviewd waren. Erg ja. leuk, ja. Heel mooie statements kunnen ja. ze maken. Die, zo jong, hè? Ja, ja en dan absoluut. Zo, uh, zo duidelijk al. Ja, ja. ja, ja, ja precies. Mooi. Ja, ja. En dan gewoon even zeggen, dit is all about love. En het is ja. ook wat, natuurlijk, Jerry, Jerry Hallway en uh, Halliwell, moet ik zeggen, inderdaad. En uh, Lady Gaga <laughs> zeggen, born this way, want daar gaat het eigenlijk allemaal over. Gewoon omdat je zo geboren bent en eigenlijk wilt zijn wie je wil zijn. Ja. En da da da ja, daar gaat het da da da om. Da gaat maar, da gaat maar het gaat eigenlijk, wat, wat Hamid zei heel duidelijk... het gaat om liefde. Ja, precies. Wat, wat is daartegen? Wie ja. kan daar nou iets tegen hebben? Ja, precies. En dat moeten we even goed duidelijk maken... in die andere 71 landen nee. waar uh, uh, seksuele diversiteit... dat laten we daarover spreken, uh, gecriminaliseerd is... Uh, het Vlaggenproject is te zien in het Raadhuis uh, tot uh, vandaag. 6 uur, gratis toegankelijk. Dus neem even een kijkje als u op weg bent aan boodschappen te doen... bij deze winkel of uh, de ondernemers. Dank u wel, gemeente Zandvoort. En uh, het Innovatiefonds voor de subsidie voor Pride dit jaar. En natuurlijk het Holland Casino voor de vorige jaar. Ja. Wij gaan lekker door met de tweede uur. En we hebben een uh, hoog geëerd bezoek. Ja. Ja. ja, het is... Uh... Maar goedemiddag, ja. Ja. majesteit. Dank ja. u wel. Nou, ja, zeg maar Ludwig, maar uh, keizer Sissi Rooskamp. Ja, ja heel, precies. Dus, uh, want, ik heb natuurlijk heel veel voornamen. Ludwig, Otwig, Wittwig, Willem. Nou ja, ja. enzovoort, ja. enzovoort. Maar ja. zeg maar Mogen wij Sissi ja, zeggen? Zeg maar dus, ja, want Sissi is natuurlijk voor iedereen, hè? Ja, Sissi is mijn nichtje dan. Zij noemde mij de adelaar ik noemde haar de zeemeel. Nou, hoe mooier kan het ja, ja. zijn dat je ja. zelf wordt, de zeemeel... En zij is eigenlijk de koningin moeder van de homoseksualiteit... Want als je zegt sissies dan ja. denken, Als ja precies. Ja. Een, een, een sissie is inderdaad uh, natuurlijk een een, een, ja. een naam benaming. het ja, ja, was ja, heel ja, moeilijk ja. om die tijd, zoals in mijn tijd, ik had het heel moeilijk. Ja. Ja. Was wel de mooiste uh, prins hè, van uh, Europa. Ah, natuurlijk. De, ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. ja. Was ik, hè, was ik ook. Ja. Heb ik heb nou, ik, niet begrepen Zit er dat nog u nog steeds een, een beetje in, hoor. Vind ja, ja, ja. Heb ik niet begrepen dat u ook een soort van persoonlijke lijf had... die aan zeer strenge eisen moest voldoen? Uh, well, nou, ja, ik was, ik was natuurlijk streng opgevoed. En, uh, maar ik ben, bij mijn grootvader was ik gek op. Maar mijn grootvader moest ook ineens aftreden, want die deed het weer met de zangeres Lola. Oh, en yeah. zei, ja. Yeah. Okay. En ja, helaas. Maar ik, was toen wel, uh, ik heb ook een leuk, opvoeden, leuk gehad, want ik had natuurlijk heel veel uh, poëzie uh, lezen en dansen. En eigenlijk was ik ook gedichten voordragen. En ook wat Waak, de opera's ging we daar spelen. Met Prins Paul van uh, Turk, uh, Ja, Turend van is eigenlijk. En die familie, maar die moest dan toch ook met een vrouw trouwen. En ik moest ineens toch met mijn nichtje, van Sissi, of de zus van Sissi trouwen, uh, trouwen. Maar dat kon ik toch niet... Uh, ik, was, ik had toch wel andere gevoelens. Maar dat was in mijn tijd natuurlijk heel moeilijk. Ja. Ja. Het ja. is een legenda. En hoe ik aan het einde kom is ook een legende. Maar elk jaar komt er nog massaal mensen naar uh, ja, Bergen of waar ik, uh, dat ik verdronken ben eigenlijk. Maar ja, in 2007 schijnt er een, een achter, achter, achter, achterkleinkind geweest te zijn. die met een jas met twee kogelgaten, gaat. Maar ben ik vermoord? Of door mijn homoseksualiteit of door mijn krankzinnigheid? Maar ja, nooit Randstein is nog steeds het best, uh, best bezochte kasteel. In Europa. Ja, dat is ja. dat eigenlijk prachtige uh, kasteel, zeg maar, waar, waar, waar naar het schijnt. Ja. Het kasteel van Assepoester, Assepoester uh, op, ja, van Boldistie uh, uh, uh, uh, is, uh, is uh, ja, gebaseerd. Ja, ja, ja, inderdaad. Daar ben ik ook, heel veel kastellen ging bouwen en dat vonden de, de, ja, de schatkist ging te gauw leeg, eigenlijk wel. En, ja, en dat maar Ja, verder heb hebben ook al een heel leuk, best moeilijk leven gehad. Ik ben niet oud geworden, maar 40 jaar. Nee. Ach, ja. Ja, het is uh, fijn om u hier in Lekkerlein uh, wederopstand te nemen. Ik koop wel eens kruidvat het kruidpad, daarom zie ik het nu zo goed uit. Uh, ja, maar daar hebben we ook echt dicht nog gemaakt Ja, ja Precies, ja. En dat doet hij natuurlijk ook bij de etels en al die ja. Andere, Etos, ja, andere. Ja, en andere. Ja, zelfs polsters natuurlijk. Ja, en dea. En zo. Ja, ja. ja, ja. Trek. trek Lijster. Ja, ook ja, ja, ja. nog. Ja, ja, ja, ja, ja, ja dat is ja. <laughs> je leuk. Ja. Ja. Ja. Ik um, hoop het ook. Ja. Ja. Wat brengt u eigenlijk naar Zandvoort? Ja. Wat, eigenlijk naar Zandvoort? Ja, wat ik breng is dan eigenlijk zo: Sissy is natuurlijk ook uh, hier geweest. En die is uh, steekje geweest. En ze komt als rust. Ze had het ook moeilijk. En toen zei ze altijd: Hier is de plek waar uh, de drie vissen eigenlijk uh, de, altijd de toekomst is: de vis die omhoog staat... En de, de, het publiek is toch wel heel meegaand. We mogen trots zijn Zandvoort... hoe voor, vooruitstrevend wij zijn met andere gemeentes. Oké. Okay. Ja, en daarom is het Zandvoort... de badplaats, mooi, de duinen, uh, de bewolking... Uh, ja, het is een ideale plek om hier te komen, op de ja. rust te komen. Ja, ja. En, dus, en zij verbleef oh. destijds in Villa Paula, had ik begrepen. Ja, Villa Paula. Ja, ja, nee, ja, ik ben ja, de, de andere keer in een hotel, zoiets was ze. Mm -mm. Ja. En ik oh, ja. was er ook al bij... Uh, maar zij was natuurlijk echt uh, koning Keizer ja, en ik was maar koning van Beieren. Ja, ja, ja, maar, ja. En wat een beetje, ja, maar, maar we hadden heel veel contact met elkaar. Dus, uh, ja, ja, leuk. Een paar jaar ja. geleden ben ik hier nog geweest ook. Hè. Er was een tentoonstelling van Sissi. Ja, dat ja. klopt inderdaad. Ja, ik ben dus het Frans Ja, ik ben ja. nog met Frans Jozef geweest, dat was ook erg leuk. Maar ik bleef in, op de achtergrond. Ja. Dan, heb ik daar heel veel moeite mee om op de achtergrond te blijven. Dus daarom ben ik heel blij dat nu op de volgende... Op de volgende grond. Volg. Volg. Nou, nou, nou, heerlijk. Bryant is daar ook precies het ja, moment door. voor, toch? En nu kan ik ervoor uitkomen. Kijk, ja. was het was moeilijk. Het is heel moeilijk. Ja, ja. ja hartstikke fijn. En die dat tijd euh... was moeilijk om ervoor uit te komen. Een nog, denk ik, in de koninklijke huizen. Uh, ik denk, ja. denk dat het niet vanzelfsprekend nee. is. Uh, nee. we, we, we, we weten er eigenlijk maar weinig ja. van... van royalties die... Wat dan zo gek als er ook de, is dat de ja, verkeerde is kant is ook gewoon uh, <laughs> ja. Ze maar voor openstaan en als ze maar uh, respecteren. Ja. Dan ja. Uh, maakt het ook niet uit. En daar staat die vlag ook voor. Ik denk alle koninklijke vlaggen zit wel die kleur in. Ja, toch? Mooie kleuren. Toch een stille verwijzing. Wat zijn uw plannen in Zandvoort? Plannen van de, deze dagen? Ja. Ik ga heel veel langs planeren. En mensen gaan vragen wie ik ben. Dus dan, uitleggen. En dan ga ik ook, omdat ik gek op poëzie ben, ga ik gedichten voordragen. Ja, en... en, en maar, uh, wat, wat, wat, wat het gedichten? Nou, gedichten, ik kijk aan wat het publiek uh, wil, weet je wel. Dus ik kan vragen, wat, wat zou je willen horen? Wilt u wat licht, uh, erotiek of wilt u serieus? Dus ik heb een heel bundeltje met gedichten. En dan kijk ik aan en dan roep ik wat. En dan ook eigenlijk over uh, de homoseksualiteit, homoseksuele en ook lesbiennes. Natuurlijk, want je moet dat ook niet... Uh, uh, het is allemaal hetzelfde. Het, moet ook, uh, maar, het is natuurlijk altijd, de man is de kleine, altijd veel meer op de voorgrond. En de vrouwen zijn altijd met de kunst ook... Uh, uh, nou, mannelijk naakt is moeilijk te verkopen als vrouwelijk naakt. Want vrouwelijk naakt wordt in alle huizen gehangen, opgehangen, zeg maar, hetero's en homo's en bij Maar ma uh, mannelijk naakt is altijd moeilijker. En hmm. vrouwen staan er altijd veel achtergesteld. Dus duidelijk als één lijn. Ah, ik ja, ben ja. elke soort Shakespeare: in alles in gelijkheid brengen. Oké. Okay. Ja. Nou, dat klinkt als een prachtig steven. Ja, toch? Ja, maar ja, ja, ja, iedereen gelijk. Ja, Ja, heeft u een. een, een, een Toevallig een gedicht op... Taf, ik heb een gedicht een... bij me en dat vind ik zo'n mooi gedicht. En het is uh, van Jules Dekwitz uit 1952. En zij huilt, zij lacht. Zij had twee liefdes en heeft hen verloren. Vlak na elkaar. Zij schrijden zich onmachtig. Blondeerde haar haar. Sloop vol doodsgedachten. langs kleine loeze grachten. Clara, Emily, zwijgen was haar evenknie. Zie haar nu lachen naar Evelien. Nog twee jaar. Dan zal de gracht haar schreien weer zien. Oh. Mooi, hè? Oh, mooi, ja. Ja, inderdaad. Ja, en ja prachtig. Is, en het, het is natuurlijk ook net, als we het net voorgelezen op de vissen... dat is natuurlijk voor iedereen eigenlijk een, mooi, een mooie regel, wat ook op het Holenmonument is. Maar zij had, uh, zo lacht. Het is allemaal zo, uh, allemaal voor het Dat ja. Is het niet? He, het is ook altijd je liefde waar je voor kiest en je moet er wel uitleggen. Je mag hier, en nu mogen we deze dagen ook zijn wie we willen zijn. En het moet daar 265 dagen zijn. Eigenlijk wel, hè? want dat blijft ja. natuurlijk wel dat we eventjes. Ja, dit, uh, zeg maar, dit, moet, uh, dit is een moment. Dit ja, ja, moet en een en moment zijn. Ja, dat precies, en Dat vind ik heel mooi. Dat is ook met het gedicht van de van Haan. Ook. Dat was ook zo diepte in. Vooral die regel. Daar moest ik net veel heel over uitleggen. Die wisten niet dat die regel uit dit gedicht was. Nee, en over welke regel heeft u het? Het is eigenlijk uh, die regel van. Naar vriendschap zulke mateloos verlangen. Ja. Dat is van Jacob, Jacob Israël de Haan. En dat staat op, een van, de, op de driehoek van het Homo-monument. Wat ja. ik uitgelegd oh, heb. Ja. En die wijst naar nou, het Frankhuis. Dat is die op. Je hebt dus drie uh, hoeken. Eentje op het water, eentje die wij, uh, op 60 centimeter hoogte... die wijst naar het uh, toenmalig COC-kantoor en de andere wijst naar het Anne Frankhuis... En dat is de hele, de hele verleden de toekomst. En dat was het verleden. En dan schrijft hij naar vriendschap zulke mateloos verlangen. En dat is voor iedereen bedoeld. Ja, mm. maar het interessante is natuurlijk zeg maar, dat dat gedicht... En dat ja. is het leuke, omdat u nu, u bent al enige jaren bent u er niet meer. En nee. tegelijkertijd bent u hier wel. Maar u heeft natuurlijk een enorm scala aan gedichten. Want dit is een oud gedicht. Dat je Heel oud gedicht, uit 81, 1924. Ja. En ik ben in 1886 overleden. Dus ik... Ja, toen ja. was hij nog heel jong. Ja. Ja. Maar het, ik heb het uitgekozen... omdat het eigenlijk aan de jonge visser... visser het heeft natuurlijk met uh, zand te maken. En ook tulpen. Het heeft allemaal met deze cultuur te maken. En dan die regel, wat zo belangrijk is... wat ook op het monument staat. Inderdaad, het is wel heel indrukwekkend. En dat zegt eigenlijk alles. Ja, ja. Prachtig. Dank u wel oh ja, voor dit gedicht. Mooi, ja. En uh, nog even de toevoeging, uh, de achtergronden erbij. Ja. Wij hopen dat u uh, uh, met hartelus flaneert hier ja. uh, door ja. de straten ja. en langs de boulevard. Ja. Er is een prachtige expositie trouwens daar uh, te zien op, ja. uh, op de boulevard. De boulevard is heel ja. mooi. Ja. Ja. Ja. Heel mooi scherij. Heel mooi met de zee. en prachtig werk. Er zijn ook verschillende kunstenaars binnen het buitenland. Ja. Ja. En ook uh, de, de, de passage en ook in de haltestraat bij Relay En daar heb je nog... De vlaggen waar we in het pop-up museum was, dat is ook heel indrukwekkend. Ja. Uh, ja, God, het is heel veel te doen. Dus ja. Zeker. En uh, eigenlijk moet ik nu weg, zeker. want ik eigenlijk, want je gaat nu vragen. Kijk, ik heb ademloos eigenlijk genomen. Ja, dat Wat? wilde ik. Ja, nou, nou, de volgende ja, ja, vraag. Even, ja, precies. En, <laughs> kijk, uh, ik toen ik uh, verdrietig was dat ik uh, Paal uh, achter moest laten. Toen heb ik alleen maar gereisd s'nachts. Ik hield van de maan. En toen dacht ik, nou, en zij begint... Uh, wij trekken langs de straten en de clubs van deze stad. Dit is onze nacht als voor beide gemaakt. Ik sluit mijn ogen, laat elke taboe varen. Kus op de huid als de liefde staat toe. Wat er tussen ons ook is, beelden die je nooit vergeet... en je blik heeft me gezegd, dit is onze tijd ademloos door de nacht, door een nieuwe dag ontwaakt, ademloos erop uit, je ogen trekken me mee. Het is, dat is, ja. dat is een van de beste de Rest komt uit Rusland, maar in Duitsland is ze wereld wereldberoemd. En als je dit hoort, dan denk je: ja, dit gaat ook, ik wil de nacht, ik wil de maan zien, en eigenlijk ook mijn liefde. En ik moet s'nacht maar genoegen nemen met de maan. En dat was de liefde eigenlijk van de toekomst. Fijn dat u er bent. En we hopen nog veel hey, van deze gedichten. In, happy, pride. happy Pride! We hopen nog veel van deze gedichten door de straat. Al ons oh. antwoord dan ja, horen. Zeker. We gaan luisteren naar Helene Fiesje met Atemloos Durch die, die Nacht. We zien door die straßen die klops die ze Dat is onze nacht die voor ons baart. mein liebster du oh -oh. oh oh was das zwischen uns auch ist bilder die mann die verrückt und dein blick hat mir gezeigt: das ist unsere zeit artem was ademloos door die nacht van uh, verzoek van uh, onze keizer Sissy. Ja, en, uh, en nu? die kunnen we, zeg maar, uh, lekker uh, de komende drie dagen... op diverse plekken in Zandvoort tegenkomen. Provaardig ziet rustig. hij eruit, hè? Ja. voor de luisteraars die ja. hem niet zien. Nou, als ze op de webcam kijken wel, maar uh, uh, hij zag er prachtig uit. Ja, zeker een prachtig kostuum. Ja. Uh, hij valt absoluut op. Mocht hem in het dorp tegenkomen, zeker. dan uh, uh, schroom hem niet om te vragen om een gedicht. Want hij is uh, van alle markten thuis. Zeker. Ja. En hij uh, doet dat heel leuk ook, dat voordragen van zo'n gedicht. Toch anders dan wanneer je hem zelf leest, ja. vind ik. Hè? En je krijgt gelijk een stukje uh, uh, geschiedenis erbij. Hè? Geschiedenis, cultuur, hij is overal uh, alle markten thuis. Ja. Over cultuur gesproken, aan... De tafel is geschoven, uh, Hilly Jansen. Geschoven. is een beetje onder je bieden, je ben gewoon lekker plaats gaan nemen natuurlijk. Welkom Hilly. Ik ga de microfoon iets dichter naar je toe brengen. Um, want dan ben je wat beter uh, verstaanbaar. Hilly, uh, we hebben je uitgenodigd omdat een van de activiteiten, uh, ik vergeet je altijd te introduceren, omdat ik verwacht dat Zandvoort, is er natuurlijk oh. gewoon dat toch wel bekend, maar we hebben een wat bredere schare aan luisteraars. Dus als eerste ga ik even aan je vragen, Hilly, wie ben je en hoe ben je verbeden, verbonden aan de LHBTI community? Okay. De regenboog community moesten we zeggen, is, hè? Dat komt ja. De regenboog ja. vind ik ook wel heel ja. mooi. Ja, dat ja. ja, vind ik ook. Ja. Uh, ik ben Hili Jansen, ik ben directeur van het Zandvoort Museum. Ik werk ook voor de gemeente Zandvoort, Toerisme Economie. Bright at the Beach altijd uh, ondersteund met alles wat ik kan. Uh, we hebben kick-offs gehad in het museum met de hele ploeg uh, fantastische bijeenkomst. We hebben hele mooie tentoonstellingen gehad met René en André Donker. Ja, dat kon dit jaar niet doorgaan, maar we hebben buiten van alles. Dus. En morgen mag ik iets heel leuks gaan doen. Ja, en uh, wat is dat leuke? Dat hele leuke, dat is, nou kijk eens naar het weer buiten. He, we hebben de hele tijd van het druilerige weer gehad. En nu hebben we vandaag Blue Sky. En die gaat morgen ook uh, Ja, ja dat is wel de bedoeling, ja. Ja, dus um, we zijn bij elkaar geweest met Marjan Rebel, uh, jij en ik... En toen hadden we bedacht van een hele grote tekening, een kleurtekening. Die heel veel kinderen kunnen gaan invullen. Maar dan moet natuurlijk wel even een tekening op een doek gezet worden. Ja. En dat gaan wij doen. Ja, prachtig. Geweldig. Uh, morgen om 11 uh, om uur dan uh, trekken jullie je penseel, om het ja. zo maar te zeggen. Ja. En dan is er een groot doek, canvas, van 2 van bij 3 meter. Ja. Um, het is binnen de Pride natuurlijk. Uh, ik, ik neem aan dat de kleurplaat ook zeg maar, dat een beetje als onderwerp of thema gaan hebben. Wat, wat, kunnen, we, wat nou, dat kunnen we verwachten in ja, jullie Ja, Je ontwerpen. kunt natuurlijk kinderen zelf iets laten maken. Maar kinderen hebben de neiging om heel klein te schilderen. Nou, Het wordt een doek van twee bij drie. Dus we gaan ja. het gewoon heel groot opzetten. Ik zeg de kinderen ook wel vaak. Het is makkelijker groot te kleuren dan klein te kleuren. Zeker als je met de kwasten werkt. Dus we gaan uh, alle elementen erin brengen. Van uh, drag queens tot uh, de symboliek van uh, saamhorigheid. Er is een, dat heb ik zelf ook uit, uit lopen zoeken. Een symbool van transgender. Nou, uh, laten we maar kijken van of we dat in heel veel kleurtjes uh, erop kunnen zetten. Ja, ja, prachtig. Dus het ontwerp. Gaan jullie morgen met z'n tweeën eigenlijk uh, zeg maar bepalen? Of jullie hebben jullie een idee in je nou, hoofd? Nou, we hebben of... zo bedacht van ieder de helft van dat. Want dan krijg je toch twee stijlen door elkaar. Uh, ergens in het midden komen we bij elkaar. Ik, ik denk aan woorden als love en een hartje. Je moet het ook niet te ingewikkeld maken. Nee, maar... maar ik heb bijvoorbeeld ook uh, mijn grote idol, uh, Tolly Bellefleur, oh, yeah. Op hele hoge hakken. En dan die loopt op een zebra uh, regenboog. Uh, uh, die wij in de Zeestraat hebben, of ja. bij het Badhuisplein. Ja. Dus ja, er komen allerlei elementen en hele makkelijke kind, uh, kinderen of poppetjes die elkaars handen vasthouden. En ja. dan hoop ik dat zij alle poppetjes van de wereld uh, maken. Ja, ja leuk. Ja. Voor wie is het bedoeld? Deze, deze kleurpaten? Nou, voor alle kinderen die nu in Zandvoort zijn, uh, met de papa's en de mama's. Die mogen ook gewoon meekomen. Uh, opas, opa's, oma's? Opas, oma's, als zij daar zin in hebben... die mogen allemaal meedoen. Ja. En um, uh, Het is op het gasthuisplein... bij het Wapen ja. van Zandvoort. Um, ik zou zeggen... Van, hou een beetje de, de afmetingen... Uh, en dat je anderhalve meter... toch van elkaar afstaat. Ja, opas en oma's en kinderen hoeven dat allemaal niet te doen. Maar mensen die elkaar niet kennen... die moeten even de afstand... Uh, in de gaten houden. Wij hebben allemaal prachtige verf. We hebben een verftafel. Uh, we begeleiden dat... Uh, moet oppassen dat we niet te veel wit overhouden. Dus ik zal af en toe zelf ook... Uh... Meekwasten en volgens mij doet Keizer Sissi ook mee. Ja, ja die is, leuk. Ook is ook kunstenaar. Hij is ook kunstenaar, ja, inderdaad. Ja, precies. Dus die komt ook even een stukje meekwasten. Daarnaast heb ik begrepen dat uh, uh, Brigitte van Eigen van het Wapen, althans, uh, zei, je gaat de deuren open doen en er is mogelijkheid tot poffertjes en Zo. koffie Mooi. en thee en ja. limonade, et cetera. Ja. Uh, moeten de kinderen iets speciaals aan in verband met het kwasten? Uh... Nou, dat is wel handig, want ik heb één keer meegemaakt. stond stonden op de boulevard met wind. En toen was die witte verf op alles. Oh. Op het haar, op de jassen, op de schoenen. Daar zijn de ouders niet zo blij mee. Dus trek gewoon lekker oude kleren aan. Ja. En ik heb vandaag ook iets uh, heel vrolijk roze aan. En ja. denk, daar gaat de schort voor. Ja. Precies. Want ja, die verf gaat alle kant. Of er pakt er eens eentje je, je juf, Wil je even kijken? En dan heb je weer een veegopje. Ja, ja. En het is waterverf, maar het is toch lastig om eruit ja. te krijgen. Ja, ja. Nou, we zijn ja. razend nieuwsgierig hoe het, hoe het er straks uit komt te zien. Even Vanaf moeten de kinderen zich van tevoren aanmelden? Nee, iedereen is welkom. Iedereen is welkom. te komen? om En ik heb ook zoiets. Kinderen zijn best wel snel klaar. En ja. dan zijn ze het zat. Ja. Mm. En dan pakt een ander het over. Of ik maak het af. Ja, het is eigenlijk een soort... Uh, ongoing. Het, het ongoing. gaat gewoon groeien. En op een gegeven moment komt er een optreden. Zijn we dan al klaar? Nou, weten we niet. Ja. Ze zeggen toch, hoeveel handen lichter het werk? Ja, ja toch, uh, meer, hoe meer handen, hoe lichter het ja, werk. Ja, ja, dus ja, precies. Uh, ik heb ook zoiets van, uh, ook geen leeftijdsdiscriminatie. Het is voor de kids, maar uh, oudere mensen mogen ook meedoen. Ja, zeker. Ja, dat is waar Pride natuurlijk ook over gaat. Ja, ja toch? Ik bedoel, naast ja. gender en dat soort dingen allemaal mogen zeker. inclusief. Ja, precies. Alles, all inclusive eigenlijk in dit geval. Ja. Uh, morgen uh, op het... Uh, Gasthuisplein, ik moest even nadenken. Op het gasthuisplein vanaf 12 uur beschikbaar voor de kinderen. Maar wil je kijken hoe het ontwerp ontstaat? Dan kun je vanaf 11 uur kun je al komen kijken. Maar vanaf 12 tot 3 uur kun je helpen komen kwasten om die mega kleurplaat in te klomen. kleuren. Dankjewel, Hilly. Wat spannend. En fantastisch, het wordt ja, spannend inderdaad. Leuk, wel en vrolijk. Ja, ja, precies. Hartstikke geweldig. geweldig. Dankjewel. Dankjewel. Tot morgen. Ja. En tot daarbij morgen. aansluitend hebben we natuurlijk een uh, prachtig uh, nummer wat daar. Uh, Heel die Lauper, True Colors. you can lose sight of it all in the darkness inside you make it feel so small but i see your true colors shining through i see your true De Cindy Loper met True Colors. En daar zijn we aanbeland aan onze uh, uh, maandelijkse rubriek. Die tussendoor de Jammers journaal in kleur. Ja. Jammer. Daar ben ik weer. Daar in ben je weer. Happy Pride. Happy Pride, Jammer. Wat leuk, je bent er weer. En je hebt ook iemand meegenomen. Ja, mijn vriend zit naast me. Dat geeft toch al wat uh, meer energie. Hè? Leuk. Ja, hartstikke goed. <laughs> hartstikke <eerlijk>. Welkom. <laughs> en uh, Jelmer, wat ga je doen vandaag? Ja, wat gaan we doen vandaag? Eigenlijk is er al heel veel over gegaan. Of de letters zijn heel vaak genoemd vandaag en in deze week. We gaan het hebben over de letterreeks, de LHBTIQ+. Dus uh, zullen we maar van start gaan? Ik denk dat dat een heel goed plan is. Oh, ik, verwacht, ik verwachtte nog een jingle, maar dat, uh, dat, dat, <laughs> uh, dat is... Uh, we gaan uh, van start. Uh, LHBTIQ+. De q beweging krijgt steeds meer aandacht voor hun gedachtegoed. De beweging die staat voor de strijd voor gelijke rechten voor lesbische vrouwen, homo-mannen, biseksuele mensen, transgender personen, interseksuele mensen en queer. Die laatste is al meer omvattend als je je bijvoorbeeld identificeert als iets anders dan het heteronormatieve. Daarnaast komt de beweging, de lettershoep, ook in actie voor mensen die behoren onder de PLUS. Die staat voor de personen die zich op basis van genderidentiteit, geaardheid of seksuele ontwikkeling... ...anders voelen behandeld dan de hetero persoon in onze maatschappij. Die zes letterreeks was eerst korter en een mogelijke verdere uitbreiding is er zeker niet uitgesloten. Maar waar komt deze ontwikkeling eigenlijk vandaan? Nou, Zo'n 25, 30 jaar geleden is de homobeweging zich steeds meer gaan verenigen met anderen... ...die een afwijkende genderidentiteit of seksuele voorkeur ervaren dan de heteronormatieve normaal. Eerst ging de gemeenschap samen met biseksuelen, vlak daarna transgenders... Sindsdien is het rijtje letters flink uitgebreid, bijvoorbeeld de Q, queer, voor mensen die de losse benaming als homo en lesbisch als te beperkend ervaren... ...of zelfs nog twijfelend zijn, de Q van questioning, in het Engels dan weer. Uh, of zich niet kunnen herkennen in de achtergrond van de al bestaande letterreeks. Voor LHBTI'ers en alles wat daarbij hoort is belangrijk dat deze letterreeks bestaat, hoewel het vanaf de buitenwereld soms nogal lastig en allemaal ingewikkeld wordt ervaren... Je kunt je ook afvragen of er niet iets meer begrip en inlevingsmogelijk kan worden gevraagd van die mensen... die zeggen dat het een heuse, betekenisloze letterbak geworden is. <laughs> Dit geluid klinkt ook bij de community zelf. Verlies je je niet in het begrip als je je beweging steeds van naam verandert? En wat is de waarde ervan om alles zo apart te benoemen? En vergeet je daarom niet altijd iemand... net zoals we het de vorige keer hadden over de regenboogvlag, natuurlijk. Ehm... Um, voor de kwetsbare groepen waar je het nu over hebt... zijn rolmodellen meestal heel erg belangrijk om hoop te houden... en om te kunnen inzien dat jouw gevoelens niet raar zijn. Dat er een plek is waar je je thuis kan voelen... volgens mij is dat de intentie van deze gemeenschap... en de daarbij behorende letterreeks. En een tweede punt, je bent niet alleen. Je kunt je ergens op terugvallen. Je vormt een eenheid, bijvoorbeeld om als beweging al sinds 1900... al 120 jaar actie te voeren... Zichtbaarheid te benadrukken op televisie, radio, in de krant en nu op internet en sociale media. Wees ook bereid om mensen die het allemaal nog niet zo goed begrijpen de waarde van je community uit te leggen. Beschrijf hoe mooi die kan zijn zonder veroordelingen vooraf. Want hoe mooi is het om straks niet alleen met mensen uit hetzelfde schuisje te strijden voor gelijke rechten, maar om dit ook te doen met mensen, organisaties die aanvankelijk niet zoveel deden met de acceptatie en de zichtbaarheid van LHBTI'ers. Samen is nog altijd sterker dan alleen. Uh, daar komen we straks ook nog verder op terug. Uh, en met alleen bedoel ik in deze je eigen bubbel. Vergis je daar niet in. Zeker niet als jong persoon in de LHBTIQ community. Ik denk dat je, strijd, dat je strijd moet gaan in de basis om het winnen van begrip... het oogsten van tolerantie om zichtbaar te zijn... en te strijden voor wettelijke gelijke rechten. De strijd om de sociale acceptatie zal nog lang een blijven... waar er veel zou schuren in de samenleving... Op het wettelijke gedeelte zijn we al een eind op weg. Maar ook om de community om te. Oh ja, even opnieuw die zin. Maar ook om de morele, sociale tolerantie af te dwingen, zou er bereidheid moeten zijn van enerzijds de LHBTI community om te kunnen uitleggen, et cetera. Anderzijds vanuit de groep die het nu allemaal nog maar onzin vindt en een grote lettersroep. Om je een keer in te lezen. Laten zien dat je er wat van weet en voordat je uh, conclusies trekt. Uh, een voorbeeld, als in Haarlem regenboogvlaggen van een stok kapot worden getrokken... dan zijn er altijd mensen die een punt even moeten maken dat LHBTI'ers eigenlijk zielige mensen zijn. Dat het prima is om het te zijn, maar liever geen reclame ervoor te maken. En zichtbaarheid in de vorm van een vlag is al helemaal fout natuurlijk. Nou goed, misschien ga je die mensen ook nooit bereiken en moet je dat ook maar accepteren zo'n beetje. Je mag zelf natuurlijk ook altijd verdedigen als je ziet dat je zelf of de community wordt aangevallen... Maar kies er misschien soms ook voor om je energie te steken in het positieve. Dingen waar je nog veel te winnen is, dat kost misschien vooral ook tijd. Draag je steentje hier ook aan bij, maar het is misschien ook niet zo gek dat dat even duurt. Probeer dan in ieder geval te voorkomen dat het niet aan jezelf ligt. Blijf zo helder mogelijk over de inhoud van je strijd met de community die bestaat uit steeds meer letters. Dat is echt geen onzin, voor die mensen zelf juist waardevol. Misschien moeten we juist samen nog harder werken aan meer begrip voor de community in al zijn verscheidenheid dan meteen willen werken aan gelijke rechten. Daarmee bedoel ik, zoals ik al zei... dat je sociale acceptatie voor je lettersroep meer centraal stelt. Want als we het hebben over de toestand van tolerantie... tegenover LHBTI'ers in Nederland... Um, dan hebben we nog een lange weg te gaan. Uh, laatste zin, hoor. Even kijken. <laughs> ik denk dat een klein deel daarvan... maar het wettelijk gebied is. Voor het grootste deel maken we ons bewust en onbewust zorgen... over de sociale acceptatie. In het dagelijks leven hand in hand kunnen lopen met wie jij wil. Dat zou centraal moeten staan in de strijd van deze bijzondere gemeenschap. Wil je reageren op dit alles wat ik net even heb gezegd? Bel dan naar 023-573-0393. Nee, Alleen dan weet ik het nummer als ik het zo voorlees. Naar de ZFM-studio en dan kunnen we even met gesprek met luisteraars en anders hier aan tafel. Dankjewel. Ja, dankjewel Jelmer. Echt weer een flinke nou, inhoudsvolle bijdrage. Um, ja, heel interessant. Wilt u inderdaad reageren? Dan nog even in een iets rustiger tempo, Jan, het telefoonnummer. 023-573-0393. Ja, en ik probeer dat op te schrijven, maar... <laughs> 023-573-0393. Kijk, Kijk dat is het is eigenlijk dat heel makkelijk. Is, ja, ja eigenlijk is het heel makkelijk. als je het weet. Dus... Voordat u wilt, uh, kunt reageren, uh, kunt u uh, rechtstreeks bellen naar de studio... en uh, uh, ja, ze reageren op de column die Jelmer heeft gesproken. Wat, wat vind je nou eigenlijk van die lettersoep? Uh, beter mee eens, moet het nou wel, moet het nou niet? Uh, is er misschien een andere benaming voor? Bel en reageer via 023 57 30 393. En dan draaien wij ondertussen even een plaatje. Conan Gray met Generation Y. to lose to do you wanna rock in your room like we always do talk about how fast we grew and all the big dreams that oh, we won't pursue then get in your car and laugh till we both turn blue Do you wanna leave everyone in this place for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 Dit was Conan Gray met Generation Y. Omdat we bij onze generatie... Dan heb ik het over ja, onze generatie, mijn leeftijd, 19 jaar en alles. 10 jaar daarbuiten, 10 jaar eronder. Vraag je toch wel eens af waarom. En zeker bij misschien zo'n strijd die je voert met LLBTI'ers... is het best wel begrijpelijk dat je af en toe vraagt van ja, waarom nou? Waarom, waarom moet het zo zichtbaar inderdaad? En dat verhaal proberen we natuurlijk elke keer te vertellen tijdens Pride... Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar, want jullie zijn natuurlijk van een andere generatie, Ronald en Anja. Uh, hoe ervaren <laughs> ja. jullie de letterreeks? Ik uh, ben volgens mij van de No Future Generation. Dus dat is, uh, dat zegt ook al iets. Uh, <laughs> is ook en ik wat. ben nog van de generatie daarvoor. Daarvoor, ja, inderdaad. <laughs> ja. ik, ik ben het de hele tijd bezig geweest. Wanneer is dat eigenlijk gebeurd, die hele letterserie? Dat vraag ik me hele tijd af. Ja. Ineens was die. Uh, Letterbrei, uh, ja, zoek, was volgens mij was je, was, je, uh, uh, was je gewoon vroeger lesbisch of homo. Ja. En ja, je had ook transgender, dat ja. wisten we. Maar er was niet echt een, een lettercommunity, zeg maar. En ineens kwam het uit Amerika, volgens mij. Begon met L LGBT. T. T. Maar ja, voelden ja. jullie dan wel ergens binnen een beweging passen? Um, nou, dat, voor mij was dat vooral zeg maar, het COC. Uh, dus on onder die letter uh, meek en en dieke was um, ja ik was eerder gay dan dat ik homo was om het zo maar te zeggen ja. en uh, uh, ja, als ik het heb over mijn coming out dan was ik zeg maar hartstikke homo uh, um, maar ik presenteerde me liever toch als gay en omdat gay eigenlijk het woord vrolijk ja. bij is ja. en dat is ook een hele tijd een in Nederland dat zelfs een boekhandel in Amsterdam boekhandel ja. Vrolijk. vrolijk ja ja Helemaal ingericht op uh, LGBT. oké, gayboeken, uh, <laughs> gay inderdaad. Of hè? Ja. En gay was dus ook al ontvattend... van lesbisch, homo en dat soort dingen. En toen ja. kwam op een gegeven moment trans kwam er dat bij. Was het, Ja, dat was het, ja. Het was gay, je was gewoon gay, inderdaad. En dat was ook, daar hoorden ook lesbisch bij. Ja, precies. Ja, dat is ook zo. Ja, ja. Dat, dat, maar dat is allemaal volgens mij uit Amerika gekomen. Ja. En dan wordt het totaal Is het ook natuurlijk. niet, uh, de, zeg maar als je hier iets op Facebook zet, dan zie je het in Nieuw-Zeeland ook? Is het ook niet de social media dat je ergens. Ja, maar uh, Dat was in die tijd kreeg, nog niet nee, zo. maar nu, waardoor nu die letterreeks ontstaat... Ja. Uh, uh, je, je wil misschien bij een groep... Uh, je kunnen identificeren of kunnen herkennen in iets... dat je het een naam geeft natuurlijk. Want ja, welke naam zou je het anders willen geven? Ja, ja. Um, ik, ik, ik denk dat dat daar wel... we zijn sowieso in de beweging... dat identiteit is op dit moment heel erg iets. Hè? Ja. Je, je, je wil je gerepresenteerd voelen. Je wil tot een, een, een bubbel of een kring... of een community wil je inderdaad ja. horen. Ja. Um, ja, ik denk dat wij, ik, ik, ik niet de persoon ben om te vragen... Van, uh, uh, uh, heb je hier behoefte aan? Ik, ik vond, ik vond gay vond eigenlijk leuk. En ja. I'm happy and ik, I'm gay. Ik, ik heb het idee, heeft dat niet ook met de pride te maken? Dat we ons zijn gaan groeperen... en dat we ook dingen zijn gaan organiseren? Ik heb, ik heb het idee ja. dat het daar wel mee een link heeft in ieder geval. Dat, ja. je, dat we de behoefte hebben gekregen om te, dingen te organiseren... om onze zichtbaarheid inderdaad... Uh... Nou, dat, dat is inderdaad een ding waarom mensen zeg maar, genoemd willen worden. En dat zie je natuurlijk ook heel erg aan de, onder andere de progression flag... waar je het ja. vorige week over, of vorige maand over hebt gehad. Hè? Dat er nu een behoefte is vanuit een bepaalde community... om toch inderdaad als trans of uh, uh, queer van kleur uh, zeg maar, zichtbaar te worden... Um, Astrid Ozenburg uh, die uh, heeft ooit een keertje gezegd dat het toch belangrijk is om iedereen genoemd te worden maar hm. we hadden hier even, uh, in het vorige uur hadden we Hans Verhoeven ja. in, uh, ja. aan tafel hè, de man van de Zero Flags Project en je had een interessante discussie met hem ja zeker, die, die gaf mij nog even uh, off the record een suggestie uh, uh, voor de naam en die zei Regenbogen Community, Regenbogen Gemeenschap en ik vond die heel mooi erop aansluiten. Omdat uh, ik had het vorige keer natuurlijk over de regenboogvlag en dat het al best wel voor veel staat. En ik vind het een mooie suggestie om over na te denken. Want ik denk ook, ja, met letters vergeet je altijd iemand. En hij zei ook dan met dat plusje, uh, ja, dan sta je eigenlijk in de categorie overig. Je hebt dat bij de overheid ook wel eens zo: dan vragen we ons af, wat staat er dan onder overigens? Maar dat zijn er best wel belangrijke dingen. En uh, het, het, het ruimt eigenlijk helemaal niet... Uh, die connectie kun je misschien ook maken met de progress-vlag. En dat is misschien ook... Uh, uh, omdat je bij die progression-vlag steeds dingen toevoegt... En dan weet je ook... Oké, okay, dat staat dan voor... Uh, Interseksueel is natuurlijk volgens mij uh, aan toegevoegd... Met dat cirkel uh, en die paarse cirkel en de, dat gele achtervlak. Uh, dat herken je meteen, maar letters, ja... Zeg mij maar eens in een letterreeks als er drie keer een A voorkomt... waar die ene en die andere voor staat. Dus. Ja, ja, precies. Ja. Ja. En die is natuurlijk duidelijk voor de community zelf. Uh, maar het wordt inderdaad verwarrend. Uh, ik geloof dat er inmiddels iets van 52 verschillende... Ja, letters zijn. Dat, ja. dat is meer dan ons hele alfabet. Ja. ja, precies. Ja, dat, uh, precies. Ja. En dan krijg je dus twee, twee keer een A bijvoorbeeld. Nou, je ja, dat, je, dat, dat je hebt al in de, in de ja. meest bekende letterreeks... Uh, dat is dan Amerika, of Amerikaans, Engels... LGBTQA... B, C, E, yeah. plus. En dan staat de eerste A voor aseksualiteit. Nou, daar kan je wel iets uh, bij voorstellen natuurlijk. Maar de A wordt ook ineens gebruikt voor straight allies. Voor mensen die uh, yeah, yeah. hetero zijn, maar ons wel steunen. Maar ik denk, ja, dat zijn toch de overgrote <laughs> meerderheid... die dat eigenlijk gewoon onbewust is... En een paar uh, uh, mensen die met de veel tijd op Facebook, die horen daar dan zeg maar niet bij. Ja, maar ja. ik denk van ja, waar maak je druk om, om die letter ook te, in te ja. implementeren? Nou ja, ik, ik denk van, we, we krijgen helaas geen, geen reactie van een beller die uh, zeg maar hier nou, we zitten een beetje te prikken voor eigen parochie. Ze lopen, dus ik ga een allemaal, beetje, uh, ze lopen allemaal op straat. Oh, dat is natuurlijk oh, ja. de <laughs> de bezoeken, dat is ook zo. Maar als ik nou een advocaat van de duivel zou spelen, dan denk ik nou, ik zou het wel super uh, belangrijk vinden dat ik zeg maar als uh, uh, hetero uh, genoemd wordt, omdat ik... Uh, ik heb er niks tegen, tegen deze community. En er zijn natuurlijk ook hetero's die dat wel zijn. En, uh, nee, ik wil eigenlijk wel gewoon... gekenmerkt worden, gezien worden... als iemand die daar geen problemen mee heeft. Dus zet mij maar in die letters op. Of je die ja. juist ondersteunt. Hè? Ja. Dat, uh, dat, ja. of, of, geen probleem is één ding. Ja, maar precies, je hebt ook mensen die juist... van alles willen doen voor de, voor de community. Ja. En dan... dan uh, die mensen zouden inderdaad... toch wel straight ja. allies... Hè? Die, ja. Maar goed... Met de regenboogcommunity neem je ze wel mee. Ja, ja, maar dan komen we natuurlijk weer bij de discussie van... Zeg de vlag van voelt iedereen zich daar ja. maar wel gewoon in niet, hè? Ja, hoop dat ja. Nog één afsluitende zin. Ik hoop dat de lettersoep ja. smakelijker wordt voor iedereen. Ja, heel goed. Ja, dat is wel een hele mooie, vrije, poëtische zin. Uh, jo, maar prachtig. Ja. Um, we gaan uh, luisteren uh, naar een vervolg van een lekker nummer. Uh, Cape Town met...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 Bittersweet started to rub off on me. You'd think smelling like lemon zest would be pretty neat. I found out that my friends are more of the savory type, and they weren't too keen on compromising with a nice lemon pie. fertilizer What if the clouds run out of zijn we aan het einde gekomen van uh, onze, twee onze, uur, twee uur. onze twee uur, Onze want er komt een vervolg. Af... En dan hebben we dus eerst Jelmer's Special Report en then... dan hebben we Wendy with Friends en dan Dallas Angels draait door. Ja, kortom, vanwege deze Pride uh, zijn we vijf uur lang Rainbow Radio, dus zeker nog de komende uren lekker luisteren naar nou, onder andere de voortzetting van, uh, van Jelmer. Uh, Jelmer, wat ga je doen? Heel kort. Nou, we zijn een heel inclusief programma. Verder zeg ik niks. Oké, okay, nou, dat wordt weer <laughs> ik ben benieuwd. interessant. Ja, ja. Uh, Bendy heeft uh, tal van influencers uitgenodigd met 20.000 so. volgers. Dus dat wordt ook heel so, leuk. Zo. Ja, ja, ja. En uh, vervolgens sluit Dellis af met uh, gewoon uh, lekker interessante, twee interessante interviews. En heerlijke muziek en natuurlijk haar eigen gebabbel. Ja, lekker. Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga luisteren. Zeker ik zit weten. hier. Zeker weten. <laughs> Cor, dankjewel voor de techniek en zeker de ondersteuning voor de komende uren. Hartstikke fijn. Uh, Anja, jij bedankt voor de presentatie. Jij ook, Ronald. Dankjewel. Dankjewel ja, en, en, natuurlijk. En jullie ook bedankt voor deze fantastische middag. Het is toch altijd mooi om er uh, een bijdrage aan te leveren. Dankjewel. Super, arts. We hebben hopen dat u genoten hebt. En we gaan dan natuurlijk uit met een gay classic van de uh, top op de formaat. Abba met Dancing Queen.